4 uur, Christian Wonenbakker met het NOS-journaal. Na het afzetten van president Morsi zijn in Egypte op verschillende plaatsen rellen uitgebroken. Daarbij zijn zeker veertien mensen omgekomen. De meeste doden vielen in de stad Marsa Matrou aan de noordkust van Egypte. Daar kwamen acht mensen om, onder wie twee agenten en zeker vier aanhangers van Morsi. In Alexandrië vielen drie doden en in Minya, 400 kilometer zuidelijker, ook drie. In Cairo zijn voor zover bekend geen slachtoffers gevallen. Op het Tagierplein wordt nog steeds gefeest. Het leger heeft de voorzitter van de partij van Morsi opgepakt... samen met twee medewerkers. Er zijn berichten dat het leger in totaal zo'n 300 leden... van de moslimbroederschap wil arresteren. Morsi zelf zit ook vast. Sommige bronnen melden dat hij in een gebouw van de inlichtingendienst zit. Volgens andere bronnen staat hij onder huisarrest. Het kabinet trekt dit jaar 20 miljoen euro extra uit voor armoedebestrijding. Staatssecretaris Kleinsma van Sociale Zaken schrijft dat aan de Tweede Kamer. Bijna het hele bedrag, 19 miljoen euro, gaat naar de gemeenten. Met het geld wil Kleinsma vooral tegengaan dat mensen in de schulden komen. Ook zouden betalingsproblemen vroeg moeten worden gesignaleerd. Voor het eerst is een Australische vogelliefhebber erin geslaagd... een foto te maken van een nachtpappagai. Dat is een uiterst zeldzame vogel... die de afgelopen honderd jaar maar een paar keer is waargenomen. Lange tijd werd zelfs gedacht dat hij was uitgestorven. Vogelliefhebber Paul Young heeft er 15 jaar over gedaan... om de nachtpappagai te fotograferen. Na 17.000 uur in het wild had hij eindelijk beet... Hij maakte een paar foto's en een kort filmpje. Deskundigen zijn razend enthousiast. Ze spreken van de heilige graal in de wereld van de Australische vogelaars. Op het continent leven naar schatting 50 tot 250 nachtpapagaaien. Het weer, eerst nog kans op nevel, minimaal rond 13 graden. Overdag geregeld zon, maar in het oosten kans op een bui. Het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.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 uit Amerika dan heet het All Summer Long. En was het in 2007 een hit voor uh, Kid Rock? Maar het liedje leende zich ook voor het maken van een Nederlandstalige versie Kid En Martin van der Sarre, onder auspiciën van uh, Etten Evers, Verdi. die maakte dit, Una Paloma, Bilanka, de hele zomer lang. En er was zelfs nog een medewerking. Een bonusmedewerking zou je kunnen zeggen van George Baker hemzelf... Zomerse muziek, dus aan het begin van elke uur de nacht hing, anders de komende maanden. Dit was dan een mooi voorbeeld in de Nederlandse taal. Welkom, Dit is de derde uur van de nacht hinkt anders hier bij de Vader op Radio 1. Met in dit uur aandacht voor Cabrera. Theo Maas, ga ik straks horen. Niet met een gedeelte uit uh, het programma dat afgelopen zaterdag op de televisie was. Maar ik grijp verder terug in het verleden daar waar het gaat om het repertoire van Theo Maas. Laat je verrassen dadelijk... Voor degenen die vanavond naar uh, de melk gaan in Amsterdam... daar is een bijzonder optreden van uh, Bombino. Uh, Bombino maakt hele bijzondere muziek die wel wordt omschreven als... Zijn de woestijnblues... So Was er I eat the Daar komt hij vandaan. Vorige week heb ik er ook wel uh, iets van hem gedraaid. Net een album van hem uitgekomen. Onder de titel Nomad. En daarvan draaide ik Dabsek Dalet. En deze Omara Bombino Moktar. Dat is zijn volledige naam. Die is dus vanavond te zien in de Melkweg. In het kader van het uh, Amsterdam Roots Festival. Morgenavond dan zit hij in Denemarken. En dan is hij een van de... ...belangrijke antiepsel op het Roskilde Festival. Maar hij komt nog terug naar Nederland, maar dat zal dan in juli zijn. 7 juli, dan zal hij optreden in Rotterdam... ...ten tijde van het Metropolis, Metropolis Festival. Bombino, die je dus hoorde hier bij de Nacht, ging Anders de Vader op Radio 1. Morgenavond in Amsterdam, dan is het ook uh, dikke pret. kan ik me zo voorstellen in Ziggo want dan de hoe. I don't mind, the kind of Kids Are All Right, heel oud, hitwerk, 1965, van uh, Roger Daltrey, Pete Townsend, John Whistle en Keith Moon. Want dat waren op tijd, in die periode, de hoe, Keith Moon en John and Whistle, die zijn inmiddels niet meer onder ons. Maar Pete Townsend en Roger Daltrey nog wel met de andere muzikanten vormen Zijn nu de hoe. En ze zullen morgenavond uh, Ziggoedorm bevolken met... Repertoire uit Quadrophenia, de LP die ze destijds uh, hebben gemaakt. Het album heet dan ook, of liever gezegd de Tour, heet dan ook uh, de Quadrophenia and More Tour. Er wordt dus muziek gebracht uit die, uh, bij dat project Quadrophenia. Maar daarna zullen ze natuurlijk ook andere nummers brengen die we, ooit, uh, die we ooit in de hitparade hebben gebracht. De Hoeders, morgenavond in Zikkerdoom, Amsterdam. Dit is van 28 april, jongsleden. Speakers met koppen. Café de Florin in Utrecht. Daarom toen een optreden van Postman. All I want do is wake them Tell them to live yours. Wake them up. Go out and get yours. Hey. I say go out and get yours. Pulling up in that ball, hoes, that 2.0. Still rider around with that goes at 2.0 As long as you know the name Can get my newborns clothes. As long as you know who where we came Can get my newborns clothes. Listen, if you gone bro, If you gone hey, make it Some believe some doubt Is some doubt if you gone hate Remind of mine I've been in pain Remind of mine switch things Remind of mine just do me anomaly. I believe tell me about to get paid Just to it. I don't know where Just learn something from me Invest in my own future I've burn to burn something on it Learn to turn around And I know Hit that same old twice Cause at the snap of a finger Back to that same old life I've been rich forever You don't know me or don't know me well Got something in the brain in the knee back on my feet Got a beat and a story to tell En zo kan je dan luisteren naar de optreden van Postman, zoals dat 28 april jongsleden plaatsvond in Café de Flor in Utrecht voor het programma Spekers met Koppen. Spekers met Koppen dat op dit moment op de zomerreces is, voor het geval je dat nog niet ontdekt hebt. En dat wil zeggen dat Dolf Janssen tot begin september zomerspekers presenteert. Daaraan ontvangt hij een BNR er. en er wordt vooral gepraat over zijn of haar muzikale smaak. Tussen 12 en 2 op Radio 2 elke zaterdag en aanstaande zaterdag praat Dolf Jansen met Frits Spits. Deze mensen die noemen zich Hotchip uit het Verenigd Koninkrijk komen ze afkomstig uit uh, steden als uh, Leeds en London. Hotchip en je hoorde van hun dark and stormy popfestival's, muziekfestival's. Ik heb het er al uh, de hele nacht over. Grote festivals tot nu toe, maar er zijn ook uh, interessante kleine festivals... zoals bijvoorbeeld in uh, Nieuwe Schans, Groningen, Bad Nieuwe Schans... moet je tegenwoordig zeggen. Daar heb je dit weekend het Celtisch zomerfestival met daar diverse bands. En een van de bands is het uh, gezelschap de Celtica Pipes Rock. Zij uh, bewerken oude folk songs met een rocksausje... Zo we doen met a drunken sailor? Gebracht door een bondgezelschap, want ze zijn van verschillende nationaliteiten. De Celtica Pipes Rock. En de band zal, als ik goed ben geïnformeerd, niet één, maar twee optredens geven... tijdens het Midzomer Festival. En dat vindt plaats in Bad Nieuweschans in Groningen. Het optreden zal plaatsvinden zowel zaterdagavond als zondagavond. Celtica Pipes Rock... Folkmuziek met een rocksausje, behoorlijk traditioneler. Dat zijn de mannen van de Irish Rovers. De Irish Rovers. Dan denk je van nou, die zullen wel uit Ierland komen. Ze komen uit Canada. And it's all for me grog, me jolly jolly grog. It's all for the rum and tobacco. All for the rum and tobacco For I spent all my tin With the lassies drinking gin Far across the briny ocean I was wander Where is me coat Me nubby nubby coat It's all gone for rum and tobacco For the buttons went astray And me pockets ripped away And the line is looking out for better It's all for me, Rock. Me, Jolly, Jolly, Rock. It's all for the rum and tobacco. In the ocean I must wander And where is me wench Me nubby nubby wench has all gone for rum And tobacco For her teeth are falling out And her breasts they flop about And her arse is looking out For better weather And it's all for me grub Me jolly jolly grub It's all for the rum and tobacco For I spent all Het is al. Bridges on, I put my corduroy right, breeches on to work upon the railway. Fill me, Orie, Orie, Fill me, -ori -ori fill me, -ori -ori -ori to work upon the railway. In 1842, I left the old world for the new. But to the luck that brought me through to work. And I met sweet Betty McGee An elegant wife she made for me While working on the railway fill a me or ee or fill a me or ee fill a me or ee or To work upon the railway In 1846 they pelted me with stones and bricks I was in an awful fix from working on the railway fill a me or ee or fill a me or 1847, sweet Beatty McGee, she went to heaven. She left one child, she left eleven, to work upon the railway. Fill a me ori ori, fill a me ori ori, fill a me ori ori, to work upon the railway. 1848, I learned to drink my whiskey straight, and an elegant drink that can't be baked for work. Ierland voorbij, maar niet door Ieren. Dit was de groep The Highwaymen. Dan heb ik niet over de supergroep uit de jaren tachtig. Waarin Johnny Cash, William Jennings, Bonnie Nelson en Chris Christopherson van deel uitmaakten. Maar over een folkband uit de jaren zestig, The Highwaymen. Die hadden toen ook in de jaren zestig een grote hit. Van het Michael Road the Boat Ashore uit de LP die ze destijds maakten in de jaren 60. De Highwaymen hoorde je dan de Irish Worksong. En de Irish Rovers, dat is dan de, dat gezelschap... afkomstig uit Canada, wat je hoorde. En zij zongen dan All For Me Grog. De nacht ging het anders bij de vader op Radio 1. Met zoals gebruikelijk hoor je tussen 4 en 5 cabaret. Normaal gesproken uit speakers met Koppen. Maar dat programma heeft op dit moment een zomerreces... Dus wij laten wat horen van uh, cabaretiers uit hun uh, theaterprogramma's. En vandaag is Theo Maas aan de beurt. Maar voordat hij voorbij komt, even nog even iets van uh, Jewel No Good in Goodbye. De akoestische versie daarvan. Jewel dus. Once upon a time used to feel so fine. I really made you shine. We laughed like we were drunk on one. But not anymore. No, not anymore. No, not anymore. Not anymore. It used to feel so good, used to laugh like we should. We did what we could. Come on, baby. I'm sorry it would. You open the door, oh come, come on, open the door, come on, open the door, come on, open the door. Baby, don't say the stars have fallen from your eyes, baby. again. No, never again. No, never again. No, never again. Baby, don't say the stars are falling from your eyes. Baby, just Just like you, finding comfort in a stranger's face. In some darkened place where no one knew my name. I was slow to see that everything had changed. And I was sad to see that I'd never be the same. But without you by my side, I'd go insane. You make the world make sense. Yeah, you make the world make sense. Dames en heren, vrienden, kennissen en collega's. Afscheid nemen is natuurlijk altijd een trieste zaak, maar zeker als het gaat om iemand als Henk van der Tillaat, dames en heren. Want je hoefde hier op het bedrijf de naam Henk van der Tillard maar te laten vallen en iedereen wist over wie je het had. Over Henk van der Tillard natuurlijk. En Henk was, was altijd bezig, aantekeningen maken, notities maken, ja. dingen noteren, ja. enzovoorts, enzovoorts. Dat was Henk ten voeten uit, druk als een klein baasje. En altijd een opbeurend woordje paraat om zijn collega's op te beuren. Wat zal hij hier op het bedrijf gemist worden? En... En daarom ben ik ook zo blij, Henk, dat ja, we niet alleen collega's zijn, maar ook privé, ja, regelmatig bij elkaar over de vloer komen. We zijn eh, vrienden, toch? Hele goede vrienden, mag ik wel zeggen. En dat al vanaf onze geboorte. Wij weten de meeste mensen waarschijnlijk niet, maar Henk en ik zijn samen opgegroeid in de Pastoor-Klerkstraat. Waar Henk was, dat was ik. En voor ik was, dames en heren, u kunt het waarschijnlijk zelf al invullen. Dat was Henk. <lacht> en, ja, en Henk. Henk was altijd al een beetje... Ja! <lacht> Henk was altijd een beetje een aparte, hoor. Hij deed ook altijd van die, van die aparte dingen, deed hij. Dan, uh, ja, eh... Uh... Ja, ja, bij die aparte dingen deed hij dan, dan, was het bijvoorbeeld het winter. En dan voordat dat kraakte, dan was het koud, koud, koud, koud. En dan trok hij handschoenen aan, hè? Ja, dat is dan misschien een slecht voorbeeld, maar... <tie> Henk, Henk en ik waren jong. Dat zijn we allemaal geweest. qua jongens. Doe rakken. En gingen we stiekem appels plukken in een nonnetuin. Dat weet je ook nog wel, Henk. Die, die keer dat de tuinman achter ons aankwam in mijn miseriek, dat jij in de sloot was gevallen, heb ik jou op het laatste moment nog uit de blubber getrokken. Heb ik in feite, ja joh, leven gered. <lacht> en vanaf dat moment waren we dan nog niet alleen maar vrienden. Nee, voortaan waren we bloedsbroeders Voortaan zouden we alles samen delen. Alles. En toen Henk en ik 16 waren, zijn we dan ook samen bij dit bedrijf gaan werken. Mijn voeders, Unitet. <lacht> het bedrijf waar Henk vandaag na 40 jaar trouwe dienst afscheid van gaat nemen. En er zijn natuurlijk al heel wat lovende woorden gevallen. Maar voordat het feestgevoel nu echt gaat losdreuzen, wilde ook ik, Henk, heel kort een paar kleine dingetjes zeggen. Zodat jij daarna met een frisse lei kan gaan genieten. Van je zo wel verdiende vet. Want, je weet, Henk, jij bent niet zomaar een vriend. Jij bent mijn allerbeste vriend. Dan mag je rustig weten, daar schaam ik me eigenlijk niks voor. Als ik je het nodig had, dan was je er. Als ik je het niet nodig had, dan was je er ook. Maar goed, <lacht> doet het er niet toe, Henk. Wat ben je toch een geweldig iemand? De beste, dat ben jij. Vriendelijk, hulpvaardig, sympathiek. Niks dan lof, Henk. Niks dan lof. Hip, hip, hip, hip, hip, hip, hip, hurra, Henk. Chapeau, chapeau, chapeau. Wat ben je toch sympathiek. Dat wil je toch zo graag horen? Nou, misschien ben je wel sympathiek, Henk. Want toch heb ik altijd het gevoel gehad dat jij je meer voelde als mij. En dan denk ik, dat is toch niet nodig, Henk. Dat is toch niet nodig. Waarom zou jij je meer voelen als mij? Dat moet jij mij vertellen. Omdat jij dan toevallig altijd mijn chef bent geweest. Terwijl ik een half jaar ouder ben. Omdat jij in een vrijstaand huis woont. Met een, met, met, met een droomkeuken met alles erop en eraan. En, en jouw dochters wel naar de mavo mochten. Of, of misschien omdat jij getrouwd bent met een mooie vrouw. Want je weet dat ik geil op jullie ze net Dat ja. Dat weet jij, Dat weet jij en dat weet jullie ze net trouwens ook donders goed. Dat heb ik vaak genoeg gezegd? Maar dat betreft denk ik, dat iedereen hier op het bedrijf al weet. Ik geil op ze net. Ja. Kan ik ook mooi meteen aan de mensen vertellen dat ik haar het eerst gezien heb? Want ik heb haar het eerst gezien. Al op de kamer is een boekel. Ik, ik, ik, ik zag hem lopen, ik, ik stoot Henk aan en zeg, "Hij we moeten eens kijken wat daar loopt, man. En toen is Henk aan toegestapt met, met zijn gladde praatjes, met zijn contactuele eigenschappen, <lacht> en met zijn klonje. <lacht> en toen was Henk aan de man. Terwijl ik haar het eerste gezien had, Henk, is niet netjes, hè? Is niet netjes. Toen ben ik het jaar erop, want de kermis is in Keldonk ben ik Corrie tegengekomen. Onze Cor. Waar ik nou al meer dan 35 jaar mee getrouwd ben. Ook mooi. <lacht> Ruimt alles netjes op. Altijd mooi de boel van kant. Het is goed binnen te houden. Ja, ik mag niet klagen. maar mag dan niet. Maar ik zou hem er ook wel eens in willen flatsen bij een vrouw met oorschaduwen, Henk. Dat zou ik ook wel een keer willen. naar oorschaduwen en mascara. En jij krijgt het bij onze kop, krijg ik het er niet opgesmeerd, krijg ik het niet bij elkaar. Henk wel Henk, Henk die smeert het er gewoon op. Elke ochtend weer. En nog nooit één minuut te laat op zijn werk. En dat vind ik knap Henk. Dat vind ik godverdomme knap. Dan neem ik mijn petje voor af, neem ik mijn petje heel diep vooraf, Henk, heel diep. Eigenlijk zou je jou hier ter plekke kapot moeten schieten. <lacht> Allee, ik, ik weet dat ik nou misschien agressief overkom, Henk. Maar je moet goed begrijpen dat het niet persoonlijk bedoeld is, hè. Ik hou van jou, man. Henkie Penke! <lacht> Henk! W waarom doen we nooit meer zoals vroeger, man? In de mondentuin. Dat was de mooiste tijd van mijn leven. Dan gingen we helemaal niet stiekem appels plukken. Dat weet je ook wel, Henk? Je had een hekel aan fruit. Jij vond het ook fijn? <Gelach> kan toch niet zijn dat jij de hele tijd dit alsof? Ik zat elke keer helemaal onder man. <Gelach> Henkie Pankie speel me ten keu! <Gelach> Onze kor die... die wil het niet doen Henk. Die vindt het vies ruiken. Het ruikt altijd een beetje Henk, dat weet je ook, Dan kun je wassen wat je wil. Dat ruikt altijd hè. een beetje, net onder het randje of niet. En, en daarom wilde ik namens de personeelsvereniging dit gouden horloge met inscriptie aanbieden aan. En... Waarom jij wel en ik het niet, Henk? Ik, ik, ik heb toch altijd braaf opgelet. Ik heb toch altijd netjes mijn best gedaan. Ik, ik heb jou toen uit die sloot getrokken. Dat we toen bloedspoeders waren. En, en, en dat we alles samen zouden delen. Alles. Ik wou dat ik jou was, Henk. Ik wou dat ik heel mijn leven jou was geweest. Henk, ik. Andrew Gold, Lonely Boy, 1976... toen maakte de Monde LP What's Wrong With This Picture... en daarom deze grote hit Lonely Boy. Andrew Gold dus, die 3 juni 2011 overleed... aan de gevolgen van een hartstilstand. Daarvoor had je Theo Maassen, de conference Henk van Den Tellenhaart... een sketch uit het programma Neukert Systeem uit 1996... en die... Die Theo Maas werd weer vooraf gegaan voor door zangeres Duel met No Good in Goodbye. Theo Maas trouwens, die, dat uh, heb ik misschien al eerder gehoord, dit jaar de Eindiaasavondconfiance gaat doen op de televisie. Maar dat duurt nog eventjes. Voor die tijd gaat hij de theaters in met zijn uh, programma. De programma met alle respect. Dit is John Marr, tot aan het nieuws. Een Nieuwe single voor de man, Newtown, VeloCity. John Marr heeft in het verleden samengewerkt met Marr, maar nu dan, eindelijk toegekomen aan het maken van een solo-album. En dit is daarvan dan de single geworden, dit is New VeloCity, Newtown, VeloCity, John Marr. school